10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Gerda Dijksman, districtchef van de politie in Zuidwest-Drenthe... is ontheven uit haar functie. Ook krijgt ze voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar. De maatregelen zijn de uitkomst van een tuchtrechtelijk onderzoek. De burgemeester en tevens korpsbeheerder van Assen, Sikko Heldoorn... kon naar eigen zeggen niet anders beslissen.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 Dijksman kwam vorig jaar in opspraak omdat ze een ongepast bericht op Twitter had verstuurd over twee mensen die om het leven waren gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Zonder de feiten te kennen verstuurde ze een opmerking waarin ze veronderstelde dat de twee om het leven waren gekomen door huiselijk geweld. Eerder was er ook al een relletje over een tweet waarin ze de PVV fascistisch noemde. Universiteiten overleggen over alternatieven voor de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. De vereniging van universiteiten bevestigt dat er bijeenkomsten zijn geweest... maar wil niet ingaan op de voorstellen die daar zijn besproken. Volgens het dagblad Trouw is een van de mogelijkheden afschaffing van de studiebeurs. Alle studenten zouden dan geld moeten gaan lenen. Zou dan wel een beloningssysteem worden ingebouwd voor studenten die snel klaar zijn met hun studie? De NAVO houdt vandaag spoedberaad over de crisis in Libië. Het overleg gaat onder meer over de evacuatie van buitenlanders en het verlenen van noodhulp.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 Dat voorstel zou inhouden een wapenembargo, een uh, uh, enorme klem op de financiële uh, tegoeden van Libië en van Gaddafi en zijn omgeving. En een ogenblikkelijk verzoek aan het internationale hof om Gaddafi te onderzoeken uh, vanwege uh, veronderstelde oorlogsmisdaden. Er wordt gedacht aan een wapenembargo en financiële strafmaatregelen. Het kan ook zijn dat de landen van de NAVO naar het internationaal strafhof in Den Haag stappen... gaan stemmen op om Gaddafi te vervolgen wegens misdaden tegen de menselijkheid. De Libische regering probeert intussen met een aantal maatregelen de bevolking gunstig te stemmen. Op de staatstelevisie is bekendgemaakt dat de lonen omhoog gaan... families een toeslag krijgen en dat de subsidies op voedsel stijgen...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hogere boetes voor bouwbedrijven zijn pure symboolpolitiek, zegt FNV Bouw. Jan de Jong, de meest voorkomende naam in Nederland. Vandaag de schrijver Jan de Jong. Maar dat is niet het enige dat hij doet. Bier drinken, euh, bitterballen eten en... De wereldproblemen oplossen en tussen de bedrijven door ook de literatuur. Beroepsavontuur. Rier fietst al een leven lang over de hele wereld en het ochtendtumeur van Cisca Dresselhuis. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Karo. Goedemorgen Nederland. Hogere boetes voor bouwbedrijven die onder het minimumloon betalen... is pure symboolpolitiek, zegt de vakbond FNV Bouw... in een reactie op maatregelen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken... deze week aankondigt om uitbuiting in de bouw tegen te gaan. Mieke van Veldhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. CAO-onderhandelaar in de bouw voor die FNV. Ja. Zeg, het is niet goed of het deugt niet, hè? Wat deugt er nou weer niet? Nou, uh, ik wil beginnen met het positieve, dat wij uh, het een, een goed uh, plan vinden van minister Kamp om de boetes uh, aanmerkelijk te gaan verhogen. Maar wij denken inderdaad dat het bij symboolpolitiek blijft als je niet tegelijkertijd het aantal inspecteurs bij de arbeidsinspectie uitbreidt. En daarvan heeft hij expliciet gezegd dat hij dat niet van plan is. Ja, waarom heb je die extra inspecteurs nodig dan? Om greep te krijgen op uh, wat zich uh, op dit moment voordoet in de bouw. En als je zeg maar uh, met het uh, kleine aantal inspecteurs... wat uh, alle sectoren moet controleren, uh, dit echt wil aanpakken... dan heb je er meer nodig. Anders uh, blijft er gewoon sprake van calculerend gedrag. Van nou, nou hey, ik krijg maar één keer in de zoveel tijd... wellicht heb ik een kleine kans op een boete. Ja, nou zegt de arbeidsinspectie zelf dat onderbetaling in de bouw... vergeleken met andere sectoren maar heel weinig voorkomt. Waar maakt u zich dan druk over? maakt mij druk over, de arbeidsinspectie heeft het over onderbetaling, wanneer ze zeggen dat er onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. Maar wij hebben een bouw CO, daar liggen de lonen hoger dan het minimumloon, gelukkig. En daar controleert de arbeidsinspectie niet op. Dus op het moment dat zij zien dat er hier allerlei buitenlanders aan het werk zijn en het minimumloon krijgen, vinden zij het goed. En ja, dan wordt de CO nog niet nageleefd. Ja, maar goed, de cao is hoger dan het minimumloon. Uh, en, ja. en het voorstel van de minister gaat over het minimumloon. Ja, nou ja, dat vind ik dus een slecht voorstel. Uh, de PvdA van de A heeft bij, uh, uh, in de uitwerking van het actieplan van uh, Spekman ook voorgesteld. Dat Spekman is kamerlid voor de Partij van de Arbeid, voor ja. de duidelijkheid. Ja. ja. Uh, dat die uh, he, uh, arbeidsinspectie zou moeten controleren op co loon Daar zijn wij als FNV een uh, voorstander van. Ja. Maar goed, uh, het, is niet zo, het is niet voor niks een wettelijk minimumloon. Dat betekent dat dat een wet is, co afspraken niet. Daar bent u zelf voor verantwoordelijk. U moet zelf in de gaten houden of werkgevers zich aan die co afspraken houden. Ja, doen we ook. Doen Daar we hebben we de overheid niet voor en ook de arbeidsinspectie niet. Nou, ik denk dat het uh, uh, erg mee zou helpen. Uh, hè? Ten eerste zijn we inderdaad als CEO-partijen. doen wij er van alles aan om onze CEO nageleefd uh, te houden. We hebben uh, zelf als partners, hè, zowel werkgevers als werknemers. een bureau naleving opgericht. Uh, dat is vanuit eind 19, uh, 2009 uh, zijn ze daarmee begonnen. Daar doen we controles. We hebben als bonden natuurlijk een hele grote rol in naleving CEO. Wij hebben in 2010 voor onze de onder de bouwzee alleen al voor uh, loonvorderingen ruim uh, 7 ton binnengehaald, hè, om maar even aan te geven. Ja. Natuurlijk doen wij daar als bonden en werkgevers ook zelf uh, aan. Ja. Nou betaal je als werkgever maximaal 6700 euro boete als blijkt dat je iemand onderbetaalt. Ja. Nou heeft de minister gezegd uh, dat dat bedrag omhoog moet gaan. Nou kwam de Partij van de Arbeid gisteren met het actieplan Stop Uitbuiting Oost-Europese ja. Werknemers. 80.000 euro. 80.000 euro boete. Is dat het ei van Columbus? Uh, ik denk uh, nogmaals dat het niet alleen het ei uh, van Columbus is. Ik denk dat het scheelt als je de boetes echt hoger maakt. Want uh, 6700 euro, nou, dan lok je uh, calculerend gedrag meer uit. Ja, 80.000. Dus, uh, ja, en, uh, maar je moet de pakkans ook verhogen. Goed, dus u zegt knuffel voor de minister voor het goede voorstel. Ja. Nu nog een paar ambtenaren erbij om te controleren. Graag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Gaan wij naar het Midden-Oosten, naar de grens tussen Egypte en uh, Libië... waar uh, de spanning natuurlijk nog altijd oploopt... en uh, nu uh, Gaddafi zich steeds meer lijkt terug te trekken in Tripoli. Is de vraag, wat gaat er gebeuren, hoe lang heeft hij nog... en vooral ook, hoe reageert de bevolking? Onze eigen Wouter Korpishoek van Brandpunt is in dat gebied. Wouter, goeiemorgen. Goeiemorgen, Hoe is de situatie daar waar jij nu bent in uh, uh, aanloop... zal ik maar zeggen, naar de oostelijke havenstad Bengali? Ja, wij staan letterlijk met één voet uh, in Egypte en één voet in Libië, wachten op het laatste stempel om Egypte te kunnen verlaten om vervolgens Niemandsland in te lopen. Want aan de Libische kant zijn er geen grenswachten meer. De grenspost uh, aan de Libische kant is verlaten. Uh, de situatie hier op die grens is chaotisch. Je moet je voorstellen dat er inmiddels uh, alle nationaliteiten van de hele wereld... Zich hier hebben we tegenwoordig werknemers letterlijk uit al die landen die in Libië hebben gewerkt, maar die nu Libië ontvluchten, hebben zich hier op de grens verzameld om Egypte in te trekken. En dat leidt tot een nou ja, logistieke uh, chaos uh, met veel ambassade mensen die proberen om al die mensen zo goed en zo kwaad als het kan Egypte binnen te brengen. Ja. Dus we zijn bijna in Libië, maar nog niet helemaal. Nee, merk je iets van de aanwezigheid nog van uh, getrouwen van Gaddafi? Of zijn die echt allemaal verdwenen? Die zijn, wat voor zover wij begrijpen van de verhalen van de mensen die er dus uit Libië nu komen, zijn ze uit Oost-Libië verdwenen. Je hebt, uh, op uh, bepaalde plekken heb je uh, checkpoints. Die worden bemand door de bevolking zelf. Dus niet door leger of politie. Ook niet door overgelopen leger en politie. Dus het zijn echt. De mensen die op dit moment voor hun eigen veiligheid zorgen. En die checkpoints, daar is de sfeer buitengewoon goed naar buitenlanders toe. En dat is voor ons natuurlijk belangrijk. Uh, dus wij verwachten zelf eigenlijk weinig problemen in het oostelijk gebied. Maar deze mensen die ook van verder komen vertellen afschuwelijke verhalen over hoe het in het midden en het westen eraan toe gaat. Daar zijn nog veel aanhangers van Gaddafi die de straten beheersen. en die op allerlei mogelijke manieren ook proberen aan die macht vast te houden. Juist ja, wat van verschrikkelijke verhalen zijn dat? Dat zijn verhalen van intimidatie, mensen die uit bussen worden gesneept... en die gedwongen worden om uh, een ode aan Gaddafi te geven. Het klinkt allemaal heel bizar, wanneer rijen opgesteld. Dan moeten we bijvoorbeeld van uh, allerlei gezangen die over Gaddafi gaan opdreunen... Uh, om maar aan te tonen dat je een Gaddafi aanhanger uh, bent. En als je niet uh, blijkbaar een goede indruk maakt, dan word je geslagen. En uh, ja, een sfeer van intimidatie. Juist. Goed, jij bent daar voor brandpunt uh, voor komende zondag voor de uitzending. W welk verhaal maak jij precies? Wij, hebben, wij proberen om natuurlijk een verhaal in Libië te maken wat een beetje achter het Nielse aan uh, zit, dus wij hoeven niet meer te horen van mensen uh, hoe het uh, vandaag er aan toe gaat. Dus wij hopen later vandaag in een van de stadjes uh, aan de kust te tot Tobroek bijvoorbeeld. Uh, en vandaag gaan we proberen dat verhaal terug naar Nederland te krijgen. Ik zou je niet vermoeien met alle logistieke ellende, maar ik kan je voorstellen dat we druk zijn straks met het naar Nederland krijgen van het verhaal. Uh, dan misschien met opnames en dat is natuurlijk nooit fijn maar op dit moment lijkt het zo te zijn dat Libië de satelliettelefoons uh, jam dat wil zeggen blokkeert waardoor het heel moeilijk is om je verhalen weg te krijgen dat zou betekenen dat we niet te ver Libië in kunnen omdat we dan weer afhankelijk zijn van satellietverbindingen hier op de grens ja uh, nou, dat is dus eigenlijk uh... Oh, dat is allemaal logisch, Helen. Goed, wat je voor elkaar krijgt en uh, wat we dan te zien krijgen, ook met, daar, met name natuurlijk van de situatie in Libië. En uh, van een, uh, he, een, een dictator die aan het vallen is, zal ik maar zeggen. En uh, de, de, zijn laatste stuiptrekking op dit moment lijkt te uh, beleven. Uh, dat zien we komende zondag in uh, Karo op Om kwart over tien op Nederland 2. Dankjewel, Wouter Korpus, ook Doe voorzichtig. En succes met je werk daar.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 En wij hebben een eigen garagebedrijf. Ik ben uh, Jan de Jong, 57 jaar. En ik ben docent literatuur aan de leraaropleiding in Tilburg en schrijver. Ik uh, ben niet van huis uit iemand die veel literatuur heeft meegekregen. Maar op mijn 15e of 16e verbaasde ik mij op de middelbare school... dat er ook nog boeken bestonden die veel meer zeiden dan... Uh, de gewone verhalen die, je, die je, je in je jeugd leest. En daar is eigenlijk mijn, mijn liefde voor de literatuur is daar ontstaan... en die is eigenlijk nooit meer overgegaan. Ik, heb dat, uh, ik ben daar opleidingen in gaan volgen en ik ben er nou docent in. Ik hou mijn studenten bezig met de Nederlandse literatuur. En in welke tijd zat u op de middelbare school? middelbare school, dat was jaren, eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Het was toen in zwang, als het om literatuur ging... Ja, toen hadden we nog de grote drie. En we hadden Nieuwlichters als Heren Herensma, kan ik me nog herinneren volgens mij. Is dat de eerste schrijver waar ik mee kennis maakte die literatuur had geschreven? Hiep, hiep, hiep voor de antichrist heette dat boekje. Ik koos een dun boekje, want dat uh, werd je geacht te doen natuurlijk. En uh, dat bleek zo reuze mee te vallen dat ik me vervolgens meteen ook maar aan Hugo Claus en Louis Paul Boon uh, heb uh, een liefde voor de Nederlandse talen. U heeft het steeds over literatuur... maar het komt uiteindelijk neer op de liefde voor de Nederlandse taal. Het is een hele lastige vraag, hoor. maar wat is dan zo mooi aan die Nederlandse taal? Ik denk dat het toch eerder de liefde voor de literatuur is. En wat je in literatuur wel kunt zeggen... wat je in de gewone Nederlands of om het even welke andere taal... niet kunt zeggen. Het aardige van literatuur. En dan denk ik zelfs met name aan poëzie. En dat leest helemaal niemand meer, want iedereen zegt... gedichten zijn toch... Vrij onbelangrijk en dat is een vergissing. Gedichten zijn niet onbelangrijk, want door gedichten leer je de werkelijkheid kennen. Op de weg loopt mijn hand naakt op vijf poten. Hij komt een andere spin tegen. De spin zegt, ik leef graag onder kanten voorhangen blouses. En ze lopen de avond valt, een vrouwelijke vrouw staat te huilen. De hand troost haar met een droom. Ik zie uw oog glimmen, u, u houdt van dat mysterie van de taal... Hè? dan waarschijnlijk als u dit allemaal uh, aan uw studenten voorlegt. Ik hou er ontzettend van om te, om te kijken hoe poëzie met name... En, en andere literatuur geldt dat ook wel voor, maar dat is met name iets voor de poëzie. Hoe die als volstrekt unieke uh, eigenschap heeft dat je, uh, je realiseert dat het een... Dat het je eigen gedicht is eigenlijk. Goed, we gaan even naar uw docentschap. U bent docent Nederlandse letterkunde aan een leraaropleiding. Laten we eens even aanhaken op een actuele discussie. De motivatie van studenten, uh, actueel omdat er nu gesproken wordt... dat je dat ook moet bekijken voordat iemand aan een opleiding begint. Dat lijkt me een heel verstandige zaak. Wij doen dat al wel. We hebben intakegesprekken met studenten, met name met deeltijdstudenten... die toch al heel lang weg zijn uit het onderwijs... En menen dat daar hun toekomst ligt... waarbij we ze uitleggen wat het precies is... welke eisen er worden gesteld. Alleen, en dat is het uh, nadeel op dit moment... wij hebben geen enkele mogelijkheid om ze te weigeren. En dat zou met een andere maatregel natuurlijk niet meer kunnen. Dat zou mooi zijn. Nou zit u ook in het bestuur meesters van meesters. Wat is dat? Dat moet ik even corrigeren. Ik zit niet in het bestuur, ik ben het bestuur. Niet eens bestuurslid, ik ben het bestuur. Dat is ooit bij acclamatie, bij de, onze eerste bijeenkomst, 5, 15 jaar geleden... is dat zo vastgesteld. We waren toen nog met z'n drieën en we zijn nu met z'n zessen inmiddels. Dat is een uh, club Neerlandici, allemaal braaf afgestudeerd in de letteren... die als reactie op al die nette leesclubs van mensen... die thuis bij elkaar komen om een boekje te lezen besloten hebben dat wij eens in de zoveel weken... in een café bij elkaar komen. Daar vooral bier drinken, euh, bitterballen eten... en de wereldproblemen oplossen. en. Tussen de bedrijven door ook de literatuur bespreken. Dat kan soms iets heel nieuws zijn of iets klassieks. We hebben wel eens een avond zitten bomen over uh, Anna Karenina bijvoorbeeld, maar ook wel eens, uh, maar ook de nieuwe Grunberg uh, komt langs en het belang. We wel heel veel drank nodig hebben bij Grunberg ongetwijfeld of niet? Ja, mijn collega's wel. Ik niet zo natuurlijk, want ik, uh, ik begrijp dat allemaal al lang vanuit mijn eigen colleges. Dat, uh, dat snapt u. We hebben overigens sinds kort, want ik zei dat zijn allemaal. In maar sinds een paar jaar hebben we er ook een uh, business master bij... omdat we iemand nodig hadden die aan het eind van de avond... de rekening kon uh, betalen en keurig in zessen kon uh, verdelen. Daar waren we allemaal niet zo goed in en dat bleef dan maar duren. En dan was het café al lang dicht en dan zaten wij nog te rekenen. Maar dat kan onze business master kan dat... Uh, in een minuut weet hij precies wat iedereen bij moet dragen. En wij geloven hem natuurlijk, dat begrijpt u. Ik ben uh, Jan de Jong. Mijn naam is uh, Slager Jan de Jong uit uh, Kromanie. Uh, ik ben Jan de Jong. Ik ben uh, Jan de Jong. Ik uh, ben Jan de Jong. Dat ben ik. De laatste Jan de Jong dus vandaag. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Ja, nu heb ik in de stront geroerd en ik zit in de stank. De burger versus de overheid. Dan gaat het niet meer om de belangen van burger A en burger B. Een strijd die niet te winnen valt. Maar dan gaat het om, heb je, kun je die procedure op dat, dat punt winnen? Volgende week in Cairo. Goedemorgen Nederland. De opstand van de burger. Dan is het Russische roulette, denk ik, ja. Van, vanaf maandag wou ik zeggen in dit theater. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen Nederland, het Straks in je eentje op de fiets over de hele wereld. Eerst nu het humeur van Siska Dresselhuis. Wat zullen we nu hebben? Post van Zwitserleven? De firma die ik juist zo haat en die ik regelmatig aanval... in gesproken en geschreven woord. Want wat moeten ouderen met het gedachtegoed... dat deze verzekeringsfirma uitstraalt? Voortdurend met z'n allen op vakantie... naar verre, zonnige stranden op de Balearen of de Malediven waar ze dan met een sportauto over de boulevard moeten rijden... of onder een parasol van een cocktail moeten genieten. En dat allemaal in fleurige kleren. Geen geruite hemden of poepkleurige bodywomers van de ANWB-shop. En al helemaal geen onflateuze sandalen aan de voeten. Ik maak de envelop van Zwitserleven dus met spanning open. Wat zullen ze me te vertellen hebben? De schok is groot want voortaan blijk ik mijn pensioen van deze firma te krijgen. Via ondoorzichtige fusies en overnames is de verzekeringsmaatschappij... waarvan ik tot nu toe mijn maandelijkse leeftocht kreeg... in handen geraakt van Zwitserleven. Voor de rest van mijn bestaan zit ik nu dus vast aan deze vlierenfluiters... die er helemaal niet van houden dat ik gewoon doorwerk. Althans, dat straalt de folder die met de officiële brief is meegestuurd... Totaal niet uit. Nergens één werkend mens te bekennen. Alleen maar niks doen de types onder een palmboom of op een zeilboot. Ook in de tekst gaat het alleen maar over oeverloos genieten... van de mooiste stukjes aarde en een financieel onbezorgde oude dag. Dat is andere koek dan langer doorwerken... omdat er geen geld meer is voor AOW en pensioenen. Daar hebben ze bij Zwitserlevenklaar blijkelijk nog nooit van gehoord... Nou ja, laat mij toch maar lekker doorwerken, want dat beschermt tegen Alzheimer, zeggen ze. En dat doet luieren in die eeuwig schijnende zon van Zwitserleven helemaal niet. Zij is Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is 7,5 minuut voor half 11, dames en heren. Hij vocht tegen de zanderige woestijnwind in Turkmenistan... en de bureaucratische elementen in Tajikistan. In totaal fietste beroepsreiziger Frank van Rijn... van Tbilisi in Georgië naar Korog, aan de grens met Afghanistan. En over zijn belevenissen schreef hij in de ban van Tempelstaan. Dat is uh, het boekje waar ik het over heb. Een reis door Centraal-Azië. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Stempelstaan, waar ligt dat? Stempelstaan, ja dat is een uitvinding van mijzelf. Ja, uh, doelend op welk land? Een beetje, wat zegt u? Doelend op welk land? Uh, op een aantal landen, je hebt daar die oude sovjet republieken uh, en uh, ik bedoel in dit geval op de landen waar ik op deze reis door ben gekomen. Ja. En dat was Turkmenistan, uh, Oezbekistan en Tajikistan. Juist. Ja. We komen zo meteen op dat onderherbergzame gebied uh, terug. Maar u fietst niet alleen in dat gebied, u fietst de hele wereld over. Nee, nou ja, niet de hele wereld, maar ik ben in, uh, in een 115 landen geweest. Op de fiets? Uh, in, op de fiets altijd, ja. Ja, waarom? In, Was de auto oh, stuk? Uh, nee, maar uh, de fiets is veel beter om te reizen. Ja? Die geef, ja, die geeft je veel meer vrijheid uh, om, om te gaan en te staan waar je wil. Brengt je dichter bij de bevolking... Uh, brengt je dichter bij de natuur. Uh, je ziet het allemaal veel beter. Waarom doet u het? Voor de lol. Gewoon voor de lol. Ja, ik, ik, ik vind dat leuk. Ik dacht na mijn studie, ik, doe dat een jaartje, ik ga dat een jaartje doen voordat ik aan mijn carrière begin. En dat is uit de hand gelopen. En dat beviel zo goed dat ik eigenlijk uh, altijd door ben gegaan. Het is nu mijn beroep geworden omdat ik er boeken over ben gaan schrijven. Ja. En dit in de band van uh, stempelstand is mijn elfde boek. Een ja. uh, soort van avonturier op een stalen roos dus eigenlijk. Ja, een beetje, een beetje avontuurier. Ja, ja. ja, Misschien wel. Ja. Kan je daarvan leven eigenlijk? Uh, nou, uh, het valt niet mee. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik doe het maar. En uh, het gaat wel. Ik, ik heb zelf niet zoveel nodig. En uh, nou ja, het, uh, er zijn toch wel een hoop mensen die erin geïnteresseerd zijn in, in die boeken van mij. Ja. Uh, niet, niet heel veel. Ik hoop na dit programma wel heel veel. Maar ja. in ieder geval. Uh, <laughs> Zijn er toch wel, wel, wel mensen die daar, daar naar vragen en zo. Dus dat, dat ja. loopt wel een beetje. Als gezegd, ik heb het boekje voor me. Uh, met ook uh, een kaart waarop de reis uh, is vastgelegd, zou ik maar zeggen. In zo'n... Um, uh Zo'n kaartje. Ja, uh, ja dat, dat is wel zo ongeveer het meest onherbergzame gebied van de wereld. Nou, dat, maar, dat gaat, mee, gaat, ja. nog, gaat nog net niet de Oeroesgan heen, zou ik maar zeggen. Nee, maar dat valt allemaal wel mee. Er, er zijn ook wel asfaltwegen, er zijn ook oh, wel ja. Ik heb ook wel een, een, een, een vrij afgelegen route gekozen. Dat is door de Bartangvallei. Dat was wel een van de hoogtepunten van de reis. En dat ja. was een. Een paar honderd kilometer over keien en dan en, en, en, en moest, moest ik nog door het water waden. Ik was daar overigens met een Zwitser, die was tijdelijk overgekomen. Die fietste de laatste jaren wel eens een stukje met me mee. Ja. Als die van huis weg mag en dan. Uh, en dan uh, die was daar dus bij en dat was een vrij ruige route. Maar dat ja, mag je wel zeggen, ja, wel want als ik dit zie, dat, dit, dit ziet er gewoon echt uit als had je Afghanistan met met van die uh, oh, torenhoge bergen, zonder verharde zon, zon wegen, niks, hè? Het was ook op de grens van uh, Afghanistan, zo ja. je, dan, en dan, dan. zagen we aan de overkant van, van een snelstromende rivier... een smalle snelstromende rivier in een, in een canyon. Daar zagen we Afghanistan. Maar... Was dit een andere reis dan bijvoorbeeld de eerdere reizen... die u hebt gemaakt door Afrika? Nou, het is, het is een, ander, een andere reis dan Afrika, natuurlijk. Afrika heeft weer zijn eigen specifieke nee, aardigheden ja, dat, en zo. Dat, dat snap en, ik, maar... En, uh, dus het is een totaal andere reis. Wat je dus ook in deze landen hebt, is een taalprobleem. Ik althans, omdat ik geen Russisch spreek. En omdat ik geen uh, Tajik spreek en al die andere talen. in, en in Afrika landen. kom je met Frans en Engels nog wel een eentje. En, en, inderdaad, in Afrika kom je met Frans en Engels een stuk, een stuk verder. Dus dat is heel anders. Ja. heel anders. En dan heb je dus hier de, de hoge bergen ook. Ja. Je hebt in Afrika hier en daar ook hoge bergen. Maar dit was dus wel echt een, een mooi stukje van die Pamir. Dus een deel van himalaya de, van gebergte. Ja. En dat was wel erg indrukwekkend. Ja. En je hebt natuurlijk een andere cultuur daar ook. Uh, je hebt ook overeenkomsten daar tussen die landen. Maar wat was... zoekt u dan op dit soort tochten? Zoekt u uzelf of zoekt u de wereld? De, de wereld, denk ik. Mezelf heb ik al gevonden, denk ja? ik. Ja, misschien wel, Dacht ik wel. Maar nee, ik, uh, ik, ik ga graag op reis... omdat het mij heel erg interesseert om die wereld te zien. Om de, de, de dorpen te zien en de, de, de mensen en, en de culturen. Maar ook de natuur, die vind ik ook altijd geweldig. En, uh, nieuw is er natuurlijk na 32 jaar wereldreis een beetje, uh, een beetje af. Maar, uh... Juist, was dit het laatste op het verlanglijstje? Nee, nee, nee, nee. We gaan wel door. Maar bedoel, ik heb nu 32 jaar lang uh, uh, na mijn afstuderen dus, uh, over de wereld gereisd. Ja. Afgewisseld is dus met het schrijven van boeken, het houden van lezingen. Ja. En dan is het, ja, na, na 32 jaar is het, het nieuwe er dus wel een, een beetje af, maar het, het, toch blijft het altijd boeien. Ja. Ja. Ja, ja. Dus u gaat daarmee door? Ik ga daar wel mee door, maar ja, hoe lang weet ik niet? Dat weet niemand weet natuurlijk hoe. Fit uh, moet je moet ongelooflijk fit zijn, nou, het lijkt mij zo, om, uh, om over dit, onher, door dit onherbergzame gebied te gaan fietsen. Ja, nou een beetje. Maar dat kom je vanzelf wel. Uh, op een ja? gegeven moment dan, dan kom je wel in conditie en dan, uh, dan loopt het wel. En als je moe wordt, dan uh, stop je, zet je, je tent op. En dan de volgende dag dan. Uh, dan, dan, dan breek je je tent weer af en dan ga je weer door. Er ja. Ja, zijn veel uh, avonturiers in de dop uh, die uw boeken lezen... en uh, daarna verlangen naar zo'n leven als uw uh, leidt. Wat kunt u die mensen aanbevelen eigenlijk? Is het, is het iets om aan te bevelen... of moet je maar gewoon lekker in Nederland blijven en uw boeken lezen? Nou ja, dat zou voor mij natuurlijk interessant zijn... als ja, u het, uh, lekker in Nederland blijft en mijn boeken gaat lezen. Ja. Uh, maar uh, ja, het, is, het hangt er van af. Kijk, er zijn mensen die, die doen het één keer en dan nooit meer... En er zijn andere mensen die doen het een keer en die kunnen er niet meer mee stoppen. En, en die raken verslaafd. Je hebt natuurlijk ook alle tussenvormen erin. En er nee. zijn ook mensen die doen het helemaal nooit. Nee. Maar die dromen er wel van, sommigen. En, en, en nou ja, dat is natuurlijk ook een fijn publiek, want die, die lezen dan mijn boeken. En, en dan, dan, dan, ja. Ja, dan hoor ik vaak van: het is net alsof ik een beetje meereis achterop. En ja. Nou ja, dat scheelt natuurlijk. Waar gaat de volgende reis naartoe? Oh. Uh, ik, ben, uh, ik heb het plan om van de zomer door Europa te gaan rijden wat. Uh, gewoon, dat heb ik heel vaak gedaan, maar dat is dus meer een soort ontspannen Ontspan. tocht. Om, uh, in, in Spanje en Italië en zo. Ja. En in aansluiting daarop wil ik uh, twee maanden naar Madagaskar. Dus ik vlieg van ergens in Europa, misschien van Zwitserland, naar Madagaskar. En dan ga ik twee maanden door, door Madagaskar reizen. En uh, dan kom ik weer terug na afloop van die tocht. levert vast een nieuw boek op. Dan Wie op. weet, ja, ik ben van plan. Ik heb altijd ja. een schriftje bij me... en daar schrijf ik dan op wat ik allemaal meemaak elke dag. En later dan uh, aan de hand van dat schriftje dan probeer ik een, een boek in elkaar te zetten. En dat is tot nu toe al elf keer gelukt. Dus goed, vrolijk mee door. En dus ligt in de ban van stempelstand nu in de winkel. Frank van Reijn. ik dank u wel voor uw komst. Dag, uh, het is uh, half elf, zo goed als, dames en heren. Dat betekent dat wij plaats gaan maken op deze zender voor het reizende verkiezingscircus van Radio 1. Tessel en Prem, waar zijn jullie vandaag? In een bus die langzaam volgt. Goedemorgen Sven. Dag Prem. Goedemorgen Sven, hoor je me wel? Want we hebben even een probleem met de retour. Ik hoor jou uitstekend. Ik hoor jou uitstekend. Oké, okay, nou, je kan het misschien zien op de website. We hebben een hele leuke bus in Friesland. We zijn in Warren, in Langweer. We gaan het hebben over het Fries nationalisme. Maar ook over gemeentelijke herindelingen. En het belooft weer een geweldige uitzending te worden. Tesselblok geeft persoonlijk verkiezingsnieuws over GroenLinks en de campagnebus in Friesland. Maar dat doen we allemaal na de warme. Aangename stem van Dorad Meegens, u de van Het nos journalist Het NOS-journaal. In Nieuw-Zeeland zijn de eerste paar namen bekendgemaakt van de 113 mensen die bij de aardbeving in Christchurch om het leven zijn gekomen. Sinds woensdag zijn er geen mensen meer levend onder het puin vandaan gehaald. 200 mensen worden vermist, onder wie zo'n 80 studenten en docenten in het gebouw van een internationale taalschool. Gerda Dijksman, districtchef van de politie in Zuidwest-Drenthe... is ontheven uit haar functie. Dijksman kwam in opspraak onder meer door een bericht op Twitter... waarin ze zich negatief uitliet over de PVV. En ook maakte ze een ongepaste opmerking over twee mensen... die om het leven waren gekomen door koolmonoxidevergiftiging. De NAVO houdt vandaag spoedberaad over Libië. Het overleg gaat onder meer over de evacuatie van buitenlanders... en het verlenen van noodhulp. En vermoedelijk praten de ministers van Defensie... ook over mogelijke sancties tegen Gaddafi. En de Ieren kiezen vandaag een nieuw parlement. Het land kampt met grote problemen. En in de peilingen ligt de conservatieve oppositiepartij Fine Gael ver voor op de concurrentie. Fianna Foyle, de centrumrechtse partij die decennia lang aan de macht was, wordt zo goed als zeker gehalveerd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A ah, en de het kiesinformatie. Er is nog altijd mist in de provincie Friesland, in Drenthe en in Overijssel. Er staat file op de A1 Hengel richting Apeldoorn bij Deventer Oost, 2 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Kloop met Oude Rijn en Hoograven, 2 kilometer. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. Radio 1 is erbij van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radakishun. ...de provincie van Nederland. Water, mooie landschappen, geweldige mensen. Maar ook in deze prachtige provincie is er genoeg stof voor discussie. De urbanisatie bijvoorbeeld. De kleine dorpen lopen leeg... ...en de grote steden willen steeds meer randgemeenten opslokken. We zijn in het prachtig stadje aan het water langweer. Moet langweer onderdeel worden van de grote gemeente Heerenveen? Zelfstandig blijven of samengaan met vele kleine gemeenten in één grote gemeente. Welke rol speelt het Fries-nationalisme bij de Provinciale Statenverkiezingen? We staan in de straat Bworren voor de troefmarkt Kortendijk. U mag langskomen en bij de open telefoon uw mening geven... of bellen met 0800-1121... mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl... of tweets kunnen naar hashtag de stemming. De Stemming van Nederland... Verkiezingsnieuws. Meer dan 100 bekende Friesen hebben zich aangesloten bij de actie Wij stemmen geen PVV. Het is een initiatief van de in Friesland bekende muzikant Jan-Cobus Se Seunumga. Hij maakt zich zorgen over de invloed van de PVV op het asielbeleid. Daar zorgt de PVV niet alleen voor, maar die is wel uh, de aanjager uh, van steeds harder beleid. Uh dat het mededogen in de maatschappij steeds meer verdwijnt. Veel Friesen die buiten de provincie niet zo bekend zijn... ondertekenen de actie, maar ook befaamdere goden, zoals... Nou ja, Henk Kroes staat erop, dus oud-voorzitter... De Vereniging der Friese Elfsteden. Foppen de Haan, de voetbaltrainer, Ron Jans, voetbaltrainer van Veen. Nee, van de ploeg, de dus zaan van de kast. Een andere ergernis voor Pvv Friesland is een nep Twitter-account met de naam Friesland. Het verspreidt kwetsende berichten over moslims en neemt beleid van de Pvv op de hak. Eerder had Twitter de eigenaar van het account, de anti-wilders-site al gesommeerd om de naam te veranderen, maar toen de naam vorige week weer vrijkwam, is die meteen weer vastgelegd. Het is onbekend door wie. Kandidaat-statenlid voor D66, Rommert Krijtenburg, maakt zich zorgen. Frieshans moet erg op zijn tellen passen... om niet tussen de molenstenen van het Randstadgeweld te komen. Hij vindt dat de Haagse politici zich veel te veel bemoeien... met de provinciale verkiezingen. Elke overbodige en te grote bemoeienis is in wezen een verstoring... en leidt af van wat er hier echt moet gebeuren. Wat Kreitenburg vooral niet lekker zit... is het meningsverschil tussen D66 Friesland en de landelijke D66... over het samenvoegen van provincies. Landelijk ziet D66 dat wel zitten. Zo zouden de provincies Friesland, Groningen en Drenthe... samen het landsdeel Noord moeten vormen. In Friesland gruwen ze van dat idee. Volgens Kreitenburg is de provincie nu aan zet... om haar standpunt naar voren te brengen en moet Den Haag zich koest houden. De campagnebus van GroenLinks in Friesland heeft het begeven. We hebben een hele oude uh, Volkswagenbus. En uh, daar gaan we mee op uh, campagne. En die heeft nogal een eigenzinnig karakter. Aldus Irona Groeneveld, lijsttrekker van GroenLinks in Friesland. De bus was bij mij voor het huis gezet. En uh, uh, uh, we moesten daarmee naar de markt. En um, ik zou hem even naar de markt brengen, en, uh, uh, en, maar niemand had mij uitgelegd uh, ten eerste welke contactsleutel ik moest gebruiken. Want dat is niet gewoon een contactsleutel met wat zwart eromheen. Dat was een van die sleutels die allemaal op elkaar lijken en waarvan je dan denkt dat daarmee de deur open gaat. Nou, in ieder geval, um, uh, dat was het begin. Daarna kreeg ik hem niet eens achteruit. Toen heb ik een kwartier mee lopen klooien en toen begon die uh, te ploffen. Te ploffen. Dan vraag je je toch af hoe milieuvriendelijk deze bus is. Dat lijkt me niet echt heel handig voor een partij als GroenLinks. De stemming van Nederland. Met Tessel Blok en Prem Radakensjoen. In het kader van... In het kader van hoe boos kan je het commissariaat voor de media krijgen? We staan voor de troefmarkt Kortendijk. Uh, meneer Kortendijk, er staat ook te koop. Oh, gaat het zo slecht met de winkel? Nee hoor, het gaat heel erg goed. Hij wordt straks gesloten wegens rijkdom. Maar dan, word ik dan ben ik 65 en dan vind ik, dan mag een ander het wel eens even overnemen. Luisteraars, als u naar de site gaat, de Nederland.nl, dan leest u toen meneer Kortendijk nog heel veel haar had. De volgende tekst: In onze winkel in Langweer hebben wij een humeuralarm. Klanten met een slecht humeur worden er zonder pardon uitgegooid. U bent wel arrogant, meneer Kortendijk. Nee hoor, helemaal niet. Op deze manier heb ik het gewoon voor elkaar dat ik alleen maar prettige mensen heb in de winkel. En dat vind ik heel leuk werken. En wat ook heel leuk is, een havenmeester. Minka Adema, bent u de eerste en enige vrouwelijke havenmeester van Nederland? Nou, nee, ik denk dat er wel meer vrouwelijke havenmeesters zijn. Maar die zijn allemaal in dienst van de gemeente. En ik uh, exploiteer de haven zelf, dus... Uh. En u bent ook een lokale beroemdheid, want ik begreep dat u paaldans zingt, acteert. Laat het paaldansen maar achterwege. Het ziet er niet uit. Nee, maar u zingt en danst en acteert? Ik, uh, ik zing, ja. Okay. Ja. Um, u zou de hele uitzending blijven, maar vannacht had u een persoonlijke crisis. Wat is er aan de hand? We waren een beetje crisis thuis met oorontstekingen. Uh, kindjes uh, met, uh, met uh, benauwdheid en toestand. Dus ik heb niet zoveel geslapen. En u moet zo meteen ook naar de huisarts? Ik ga even lekker naar de huisarts met die kleine. En nu dank ik. Ik kijk naar twee mensen die erg trots zijn op langweer. U bent natuurlijk tegen de, het feit dat Heerenveen u gaat opslokken. Nee, ik hoop dat Heerenveen ons gaat opslokken. Waarom dat? En dat zal wel niet meer gebeuren. Nou, omdat dan het speerpunt qua recreatie wel op Langweer blijft. Maar meneer Kortenijk, u als lokale ondernemer... die denkt toch niet te horen bij Hereveen lekker koppig onszelf zijn? Nou, ik denk dat als Langweer bij Hereveen komt... dat wij dan de parel van deze hele omgeving worden. Want Langweer heeft niks... of Hereveen uh, heeft helemaal niks van watersport... en niks van toerisme. En dan kunnen ze ons lekker weer helemaal op de kaart zetten. En dan gaat het helemaal lang weer worden. En dan wordt Heerenveen gewoon door ons overspoeld. Minke Adema, maar je hebt het Tijalf ijspaleis hè? Uh, uh, dus uh, hoe doe je geen toerisme in Heerenveen? Er is zat toerisme in Heerenveen. Maar ja, dat concentreert zich dan natuurlijk in de winter. En uh, in de zomer kunnen wij die mensen hier heel goed gebruiken. Dus wat je eigenlijk wil doen, is dat als jullie je aansluiten... bij de gemeente Heerenveen, dat lang weer zeg maar... Het aparte, leuke stukje wordt waar iedereen komt watersporten. zodat jullie veel geld verdienen en Herenveen de hoofdpijn krijgt. Nee, ik denk niet dat Herenveen er hoofdpijn van hoeft te hebben. En het trouwens, het geld verdienen wordt, er wordt nu ook wel verdiend. En, en lang weer is al een hele belangrijke plek. Alleen, ik denk dat als wij onze aansluiten excuus, bij uh, uh, uh, Gaasterland. Ja, voor de duidelijkheid, u kunt kiezen om met een heleboel kleine gemeenten... samen één grote gemeente Gaasterland te maken. En waarom is dat een slecht idee? Ja, Ten eerste ben ik niet zo voor die herindeling, maar die gaat toch gebeuren. En als ik daar moet kiezen, dan kies ik voor Hereveen met, uh, met uh, Skarsterland... en niet voor Skarsterland met Gaasterland en Lemsterland. En waarom niet voor Skarsterland met Gepsterland? Nou, Hereveen is gewoon veel leuker, want dan kunnen we de oude traditie in stand houden. En dat is dus in de winter, is het lekker rustig. En in de zomer ga je veel, gelg, veel geld verdienen. En dan kun je in de, in de winterperiode... Je schrikt niet, ik ga het je gelijk vertellen. Dan, dan krijg ik straks wel weer een draai om de orde. Maar dan kun je in de winterperiode het geld tellen... en achterstallige liefde bedrijven. <lacht> Tesselblok, doe jij dat ook in de zomer, het geld sparen en in de winter de achterstallige liefdebedrijven? Ja, wat dacht je? Oké, okay. luisteraars, u mag bellen, maar als ik het goed, de laatste vraag, Minke Adema. Als ik het goed begrijp, zeg jij, die gemeenten die hier ook watersport hebben, die zijn onze concurrenten. Als we samen in één gemeente zitten, zijn we niet uitzonderlijk, maar als we bij Heerenveen zijn, zijn we uitzonderlijk, want we voegen iets toe aan wat de gemeente Heerenveen nog niet heeft. Zeker. Ik denk ook dat als we met de andere gemeente gaan fuseren... dat we dan ook nog wel iets toe kunnen blijven voegen. Maar ik heb zakelijk gezien een beter gevoel bij Herenveen. Okay. Ja. Um, uh, voordat we naar Tessel gaan, één privé dingetje, meneer Kortenijk. Ik ben verliefd op dit plekje ja. en de supermarkt staat te koop. Het pand helemaal. Als ik het van u overkoop, uh, welke prijs ongeveer? Want dan kan ik ook boven wonen, dan word ik supermarkthouder hier. Ja. Welk bedrag praten we over? Eh, uh, welk bedrag praten wij over? Ik wil meteen zaken doen, dan koop ik luisteraars, dan neem ik meteen afscheid als radiopresentator. Een heleboel mensen blij en dan ga ik er lang weer wonen. Dus ik wil weten, wat moet dit kosten? Het lijkt wel goed, hè? Maar welk bedrag? Nou, ten opzichte van de rest van het dorp, dan dus is dit een heel schappelijk prijsje. Ja. <laughs> nee. Tessel, ga maar met... Hij gaat echt niet zeggen hoeveel achter, op de radio. Voordat je achter de kassa gaat zitten, kom toch eerst even naar de bus. Oh. Nog even meedoen met het debat, wat we hier, of het debat, het gesprek... wat we hier verder gaan voeren met onze gasten in de bus. En één gast aan de telefoon, dat heeft u net kunnen horen. Dat is Irona Groeneveld van GroenLinks, gestrand met haar bus. Dus niet hier bij ons in de bus, maar thuis aan de telefoon. Dag, mevrouw Groeneveld. Hoort u mij? Ja hoor, ik ah, heel hoorde goed, u heel uit, goed. Hoorde u Prim net uh, hier voor de, voor de supermarkt met een paar mensen praten over ja. die mogelijke of over de herindeling die eigenlijk onafwendbaar is. Maar, ja, dat o, om, ja, maar of dat mogelijk met heerveen moet? Daar zijn ze hier redelijk positief over. U ook. Um, daar ga ik niet over. Um, uh, het is de eerste taak van de gemeente om dat met elkaar uh, uit te zoeken en vervolgens uh, gaan wij als provincie um, uh, dat beoordelen. Ik vind dat gemeenten um, uh, goed met hun inwoners het daarover moeten hebben en dan niet één avond waarin ze gaan uitleggen wat ze van plan zijn, maar echt praten met de inwoners. Hoe kijken jullie er tegenaan? Johannes wat Rens, weet... maar we praten hier met inwoners. Uh, ja. Woont hij in Langweer, uh, is, is eigenaar van het café hier tegenover, de Drie Zwaantjes. Ondernemer ja. dus ook in Langweer. Johannes, uh, wat vind jij ervan? Als mogelijk Langweer bij Heerenveen zou komen, is dat als er dan toch ingedeeld, heringedeeld moet worden, de beste optie? Ja, nou ja, het probleem is gewoon, uh, we kunnen beter niet ergens bij ingedeeld worden. Want uh, Skasteland is natuurlijk een uh, vrij rijke gemeente. Dus we gaan er altijd op achteruit. Ja. Maar als je als ondernemer, hè, je, je baat hier een café uit... Zou, je, het is onafwendbaar, moet kiezen dan liever Herenveen? Ja, nou, ik, ik, ik, ik denk dus als je dus, uh, bij de andere gemeentes gaat... Uh, uh, Lemstelon en, en uh, Sleert, dat zijn allemaal wel uh, gemeentes... die hebben toch wel meer koek gegeten van toerisme. En die zullen daar ook blijven op inzetten. En Heerenveen, ja, is het toch wel een hele, hele nieuwe dimensie dan. Dus ik, u bent dan ben... een beetje bang voor uw nierinkje eigenlijk, of het wel... Nou, uh, ja, natuurlijk, je bent ondernemer, dus je probeert uh, de, het altijd zo goed mogelijk voor, voor jezelf, je eigen winkeltje ook te doen natuurlijk. Adige Toeren, u corrigeerde me zo net toen ik het zei over het Fries nationalisme. Wat heb ik fout gedaan toen ik dat zei? Nou, het gaat niet om uh, nationalisme, maar het gaat om het woord nationaal. Ja. En nationaal wil zeggen dat je voor een heel gebied uh, eigenlijk uh, de... Dat je voor een heel gebied uh, opkomt. En uh, nationalistisch is een heel andere term. Oké. Okay. Ja, en uh, je, uh, je vindt het ook... in de nationalistisch gaat heel even onderbreken. Mensen die willen bellen hierover, maar over alles wat u hoort... als u gewoon over de stemming van Nederland wil bellen... Uh, met ons mee wil praten, bel 0800-1121. 0800-1121. <laughs> Ik ben niet voor één gat te vangen, Prim. Tessel moest steeds zeggen, Prim, wat was dat nummer nou? En de, de, de, het mailadres, Tessel. We praten even verder met onze gasten de stemming hier de van Nederland, Apenstaart, NTR, uh, De stemming van Nederland, Apenstaart, Radio 1nl en tweet naar hashtag de stemming. En de, de tweet, uh, internet doet het vandaag. Uh, bent u nou voor of tegen het feit dat lang weer er bij Heerenveen bij gaat horen? Uh, wij zijn uh, eigenlijk in principe tegen uh, werindeling... Herindelen. In de hele provincie bedoel je? In, in de hele provincie, maar nu uh, er toch uh, uh, gemeenten bij elkaar gaan, we hebben de grote Zuidwesthoek, gaat dat proces natuurlijk verder ook in, uh, in heel Friesland. Uh, deze gemeenten die hier uh, uh, bij elkaar een plan hebben gemaakt, dat zijn drie gemeenten. Dat zijn gemeenten die dus uh, qua cultuur, uh, qua uh, leefwijze, qua uitgangspunten... heel erg uh, sterk bij elkaar horen. ik u horen. toch even onderbreken? Waarom bent u eigenlijk überhaupt tegen herindeling van de hele gemeente? Nou, er zijn zoveel kleine dorpjes in, in, in Friesland... en als je dat allemaal apart moet laten besturen, dat is me name nou, Die kleine dorpjes worden niet apart bestuurd. Uh, wij, zijn te, uh, wij zijn niet tegen uh, herindeling, maar dat moet wel vanuit, van onderen opkomen. Vanuit de gemeente, vanuit de mensen uit maar, de gemeente. Arie, kunt u en, me wat uitleggen... U zegt net iets waarvan ik schrik. De cultuur van die drie dorpen en herenveen. Ik bedoel, nee, het is toch één Friesland, één cultuur? Het gaat niet om dorpen, het gaat om gemeenten. En ja. die gemeenten die hebben verschillende dorpen. En die hebben ook kernen. En in deze gemeente is het zo dat Jouren bijvoorbeeld ja. ook een vrij grote kern is. Ja. En wanneer je dus steeds uh, uitgaat van die grote kernen in Friesland... herenveen, Leeuwarden, Sneek, ja. Ja. Drachten... En je gaat daar rondom die uh, plaatsen ga je, uh, maar gemeenten dat dus daar aan schuiven. Dan, uh, dan ga je een beetje uit van dat de steden, dat die uh, van het platteland, het eigenlijk van het platteland moeten hebben. Maar je hebt toch al een en urbanisatie, hier, mevrouw. Je, kijk, wat de, wat de kracht van Friesland is, volgens mij, maar corrigeer me als ik verkeerd ben is dat die urbanisatie plaatsvindt... dat die steeds meer economische, krachtige regio's krijgt. Zo rond Heerenveen, zo rond zo rond Drachten. En dat die kleinere gemeenten daarvan ja, kunnen meeprofiteren... want de maatschappij verandert, de economie verandert. Nou, die urbanisatie die gaat wel door. Dat moet je ook niet, uh, niet te veel overdrijven. Want op dit moment is het zo dat de mensen die hier zitten... die economische kant... Uh, ik denk dat je dat juist moet stimuleren wat er nu nog is. En dat je niet te veel moet uh, denken... van dat je nog uh, hele grote uh, uh, economische uh, veranderingen moet uh, laten plaatsvinden... door grote bedrijven enzovoort uh, hier uh, te laten vestigen. Maar dat je meer moet kijken van waar zijn we sterk in? En wat moeten we hier uh, extra uh, uh, stimulering geven? En dan is het de bestaande bedrijven... En dan moet je niet denken van dat je die steden groter maakt, want die maak je niet groter. Dan maak je ze zwakker mee. Wat leuk is, we zonden vanochtend hier op de foto te gaan en er komt iemand aan ons stoel lopen en dat bleek de nos collega te zijn, Sander Warmerdam. Hey Sander is onze deskundeloog. Je kijkt hier met een objectieve <laughs> blik naar uh, hoe, het, hoe, hoe zit het nou precies? Is het inderdaad een probleem, die gemeentelijke herindeling? Wordt het een issue bij de provinciale statenverkiezingen? Um... Los van de details van uh, uh, welke gemeente we bij gaan horen... denk ik dat het vooral belangrijk is dat er weer eens een beetje aandacht komt voor, uh, voor Langweer. Welke, uh, welke gemeente we ook bij gaan horen. Ik heb het idee dat, dat Langweer de laatste tijd een beetje aan zijn lot is overgelaten. Vooral door de, door de, de burgemeester, of de, de, de Skorsteloon, hoorden we nu natuurlijk bij... Uh, maar dat gaat alleen over Langweer, waar jij woont, dus dat is ja. wat te begrijpen. Maar om het verhaal wat, wat breder te trekken, gewoon provinciewijd, wijd uh, um, die, die, die herindeling waarbij maar uit wordt gegaan van het belang van die drie wat grotere kernen. En, en de rest moet zich daar een beetje aan, naar, naar voegen. Klopt dat beeld een beetje? Uh, dat klopt wel, denk ik. Uh, en dat is, zal niet zo heel erg zijn als er maar aandacht blijft... voor, voor de kleine kernen die rondom die, die... een metropool is het natuurlijk niet, maar om die grote steden heen zitten. De metropooldrachten mag je best zeggen. Metropool, nou ja. Ben je er onlangs nog geweest? Of, uh, um, maar het, het, het is daar vooral belangrijk, denk ik... Dat, er, uh, dat ze die buitengebieden blijven stimuleren. Want wij moeten het vooral hebben hiervan. Uh, ...mensen uit, uit, uit het land. Toeristen ja. natuurlijk. En Daar niet zozeer... zomaar het geld verdienen Precies. hier. Precies. De maar... mensen die in uh, Langweer wonen... ...die hoeven hier niet te komen zeilen. Ik de... uh, vind sorry. Ik wou even naar de actuele politiek gaan. Uh, mevrouw Groeneveld. Uh, ja. Ik was verbaasd om te zien dat in heel Nederland... ...alleen in Friesland, het CDA... ...de grootste partij blijft. Uit de peiling van uh, ongeveer uh, een maand geleden... Oh, ...wat zeg ik, 16 februari, van... Uh, de Leerwaard de Courant. Hoe komt het dat het ja. CDA zo sterk is hier? Nou, het is. Het, uh, Friesland is van uh, oud en boerenprovincie natuurlijk. En Friesen zijn heel trouw in het stemmen. Um, maar um, um, we hebben in november een bewijs gehad dat peilingen hier lang niet altijd meer opgaan. Want toen waren er peilingen um, uh, over de herindeling bij Zuidwest-Friesland. En uh, die bleken achteraf helemaal niet te kloppen. Dus ik heb het idee dat de Friese wel wat in beweging zijn. En um, dat hier wel eens verrassende dingen uit kunnen komen, hoor. Anneke Toering? Ja, ik denk dat uh, uh, Irone gelijk heeft dat, het, uh, dat je het niet helemaal in kunt schatten hoe het hier gaat. en Dat er wel uh, mensen zijn die, uh, die echt stemmen, omdat ze altijd zo stemmen. Maar op dit moment is er ook een beweging aan de gang. En ik wil nu even kijken naar de Eerste Kamerverkiezingen... omdat die ook in Friesland uh, een stempel drukken. Mm -hmm. en, dan de... zie je, en dan zie je dat er dus uh, uh, uh, regeringspartijen zijn... en mm -hmm. oppositiepartijen zijn in Den Haag. En het is nu zo'n beetje zo'n nek-aan-nek-race... En dan wordt het heel belangrijk, ook voor onze partij... We zijn de FNP. En wij Fries zijn dus, Nationale Partij. Ja, ja, Fries Nationale Partij. En wij zijn vertegenwoordigd in de OSF. En als je nu kijkt... Onafhankelijke naar die, statenfracties. Als je nu kijkt naar de, de peilingen... dan is het zo dat, uh, dat er waarschijnlijk uh, twee uh, partijen zijn... die een, uh, een, een doorslaggevende stem kunnen hebben. En dat is de 50-plus partij. en dat zijn wij. Dat zijn die. Ik wilde voordat we, ver, voordat nee, we verder alleen gaan en ook... dat de FNP... Uh, echt voor Friesland staat en voor de regio staat... heb je dus de mogelijkheid nu als Fries te kiezen op de FNP... zodat je in de Eerste Kamer een doorslaggevende stem kunt hebben voor de regio. Okay. En dat is op dit moment een heel belangrijk punt. Over hoe de verkiezingen leven hier. Over, ik, ik wilde heel eventjes verder gaan. Zo meteen praten we verder over de, hoe de verkiezingen leven. Onder andere ook met Johannes Rensmaat die een café uitbaat... en dus veelvuldig de stemming van Friesland moet kunnen peilen aan de stamtafel. Maar eerst gaan we even luisteren naar de jonge makers van... Dorst, die gingen plassen met een Friese provinciaal. Wat is er mis in een pis? Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst, pist met provinciaal. Op zijn Fries staan we bij een kanaaltje. Naast... Jan Koberseunaga. Nou, Wat zou u nou heel graag aan uh, Friesland uh, willen veranderen? Ik hoef eigenlijk niet zo heel veel aan Friesland te veranderen... Uh... Ik heb actie ondernomen van zoveel mogelijk bekende Vriezen achter één zin te krijgen: wij stemmen geen PVV. Omdat ik me inderdaad zorgen maak over het schofferen van groepen mensen en het populisme. Maar aan de andere kant, ik werk hier in Leeuwarden twee dagen in de week in een internationale schakelklas. Dat zijn dus allemaal kinderen uit de hele wereld: Groenland, Verenigde Staten, Cuba, Brazilië. ...Afghanistan, Sierra Leone, Somalië, overal. En die leerlingen ja, die hebben al helemaal geen uh, gezin of geborgenheid of warmte. En ja, die zijn dan bijvoorbeeld op hun 14e in Nederland gekomen... ...en als straks 18 zijn, moeten ze gewoon weg. Uh, en je merkt gewoon nu aan de PVV alweer hoe populair uh, de PVV ook hier binnen probeert te komen. Ze roepen alleen maar... Uh, wij willen geen dit, geen dat, geen dat. En dan uh, hebben ze het nu over een Schietse en Maaike in de provincie. De rest van Nederland krijgt andere namen, maar daar staan ze dan voor. Maar ja, het populisme probeer ik tegen te houden. Dus uh, Friesland is mooi en het staat wel open voor andere dingen, denk ik. En Friesland is toch wel een hele eigen provincie. En ik denk dat een PVV daar niet in thuis hoort. <middels> Hij staat buiten. Ik hoor jou schreven. Wat is er aan de hand? Ik heb geen idee wie hier woont. En Nijpels, die ga ik zo de bus inslepen. Oh goed, wij staan ja. namelijk in Langweer hier in Friesland. Goed, de bus mevrouw, van de mag ik wat Ledenland. vragen? Hè? Prima, laat ik een zoenloop buiten het Nijpels iemand. aan. Uh, mevrouw, Hij stapt op wel... nu uit, uh, Prima. Uh, we, op welke partij gaat u stemmen bij de komende provinciale statenverkiezingen? Ik weet het nog helemaal niet, het is zo verwarrend allemaal. Wat is er verwarrend aan? Halfzintig, oh, ik weet het nog niet, ik zit nog steeds te piekeren. Ja. Dag meneer Nijpels. Ja, meneer. Uh, meneer, Net, meneer Nijpels, woont u hier lang weer? Ik, ja, ik woon in het klein dorpje, 500 meter afstand, Dijken, waar 64 inwoners uh, wonen. Uh, uh, de VVD, die, de, de CDA, is de grootste partij hier in Friesland. Altijd geweest, ja, het CDA is traditioneel... Uh, als je kijkt naar alle provincies is het CDA en uh, Friesland altijd het sterkst geweest. Kunt u mij wat uitleggen? Want we hoorden net iemand praten. Klopt het of in uw analyse? De PVV is hier kleiner dan in andere provincies. Komt het omdat de Fries Nationale Partij heel erg sterk is in Friesland? Ja, maar ik denk niet dat de mensen die op de PVV stemmen, anders op de Fries Nationale Partij stemmen. Dat zijn toch echt mensen die vinden dat Friesland voorop moet staan. En de FNP heeft daar een heel heldere visie over. En daarom stemmen ze op de FNP. Uh, de, de, het het hele beeld van Friesland. Het stemmingsbeeld werkt sterk af van dat van de rest van Nederland. De opkomst is hier ook altijd het hoogst van heel Nederland. Zo'n 55, 60 procent van de mensen gaat hier stemmen. Omdat de staten hier echt nog iets betekenen. Uh, het is denk ik een van de weinige provincies... Uh, waar het provinciaal bestuur, of bestuur zeggen wij hier in Friesland... ook nog iets voorstelt. Oké. Okay. Nou, het Tesla-blok uh, met deze wezenwoorden van het Nepels. Mag je even verder gaan? Dankjewel. <laughs> ik ga een brood. van de koningin, hè? Ja. Um, Johannes Rens, maar jij baat hier uh, schuin tegenover het café De Drie Zwaantjes uit. Merk je inderdaad iets uh, aan de stamtafel of aan de bar? Leeft, leven de verkiezingen? Leven deze verkiezingen hier? Wordt er veel over gesproken? Nou, ik, ik zal u eerlijk zeggen. Ten eerste, ik ben zelf niet zo politiek onderlegd. Hè? En ze zeggen wel, het café is de hoek van de, van de samenleving. Dat is de reden waarom ik het u vraag. En, uh, maar uh, nee, nee het, het leeft hier niet uh, echt. Niet dat u het merkt. Nee, nee, nee. Uh, nee we, gisteren al wel even zo tussen. Uh tussendoor dat ze er even over gehad hebben. Maar nee, het leeft hier niet... Staat uh... niet uh, het is niet echt het topic van de dag. Nee, ik weet wel Allergie... dat iedereen gaat stemmen. Dat gaan Dat weet u van al uw gasten. Anneke ja. Toering, wat net uh, door Ed Nijpels werd gezegd op een vraag van Prim... dat uh, de PVV en uh, de Fries Nationale Partij niet in dezelfde vijver vissen. Dat het niet zo is dat jullie bang moeten zijn... dat stemmers van jullie overlopen naar de PVV. Is dat zo? Is het een heel ander... Ander soort mens met andere ideeën wat op jullie partij stemt? Ik weet niet precies wie op de PVV stemt, maar uh, het is wel zo dat de PVV hier in Friesland uh, he, heeft geprobeerd. Goeie. Meneer <laughs> Nijpels komt met een spuitbus binnen. Ik weet niet wat daar ja. de achtergrond de van is. Maar... Ik loop wel naar hem toe, hij was naar de drooggesterre. Ik heb net even mijn uh, hand verbrand, dus even. Oh. Brandstof halen bij de drogistieplaatsen. Oh, okay, okay. okay. Felix Munders zo meteen met de gids.fm. Felix, er werken heel veel mensen mee aan je programma. Heeft iemand ook zijn hand verbrand bij jou? Uh, totaal niet. Iedereen is hier gezond en wel aanwezig. Dat wil zeggen de helft van de redactie. De rest moet nog komen. Had je verder nog vragen, Prem? Nou, nou ja, Ed uh, Nepels, had jij nog vragen voor Felix Munders? Felix, ik mis je hier in Langwaaij. Oh, dat is wel heel erg jammer. Ja, ik, ik weet het. het, is een fantastische plek om te zijn en, uh, en te vertoeven. Alleen zou ik dan niet in zo'n bus uh, kamperen, eerlijk gezegd. Wat ga je straks hebben in de gids We gaan het hebben over uh, de huurlingen in het leger van Gaddafi. Eigenlijk, hoe is dat leger van Gaddafi in zo'n korte tijd zo uit elkaar kunnen vallen? En waar komen die huurlingen precies vandaan? Um, verder hebben we nog uh, talloze interessante onderwerpen. Over de benzineprijzen natuurlijk. Die omhoog vliegt als een gek. Ik weet niet of je getankt hebt met die bus aan de pomp van vanochtend. Maar het gaat sky high. Binnenkort is het zelfs 1,75 volgens onze autodeskundigen. En hij gaat ons vertellen welke zuinige auto je moet aanschaffen. En nog veel meer interessante dingen, Prem. Luisteraars. Het, ja, Tessel zit Dag, ook. Felix. Luisteraars, het, het, de tijd vliegt voorbij. Mag ik u allemaal hartelijk bedanken? Slotte nog één vraagje. Uh, kort, uh, meneer Warmedam. Uh, zal de opkomst hoger of lager zijn dan de vorige keer? Ik denk lager. Okay. We danken alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. Redactie Keimke van Kooi EO, Martin Vermee Fara, Roos Oosterbaan Avro, Rien Arts NTR, die ook social media en internet doet. Pieter Willemsen NCRVDO, die deed ook regieproductie. Hans Twint en Momo Saru. Techniek Wim de Veiter. Interactie Ger Jochems. Presentatie Tesse Blok en Primera Regisjoen. Hierna sterf Doral Tegens en Felix Mulders. Vanmiddag om vier uur zijn we in Groningen. Bij het Groningen Museum. En dan gaat het over de bezuiniging op kunst en cultuur. U bent van harte welkom vanaf 4 uur. Tot vanmiddag. Namaste. Dag. Het laatste nieuws. Gaddafi legt de schuld bij jongeren die zijn bedwelmd door drugs.